Van 7 uur. Mariet Krol met het NOS-journaal. De politieman die deze zomer in de Amerikaanse stad Ferguson de ongewapende tiener Michael Brown doodschoot, wordt niet vervolgd. Volgens een onderzoeksjury is niet vastkomen te staan dat het om een misdaad ging. De dood van de zwarte tiener leidde in augustus tot wekenlange protesten. Demonstranten beschuldigden de overwegend blanke politiemacht van racisme. Ook nu zijn in Ferguson rellen uitgebroken. De demonstranten zijn woedend dat de agent vrijuit gaat. Er zijn berichten over vernielingen en een schietpartij. Ook in andere steden in de VS zijn mensen op de been, onder meer in New York, Philadelphia en Los Angeles. De meeste winkels van Halfords met auto- en fietsaccessoires... gaan vandaag niet open. Na het faillissement in oktober lijkt een doorstart van de baan. Voor de medewerkers wordt ontslag aangevraagd. Volgens de curatoren is er nog één serieuze overnamekandidaat... die zich op het laatste moment heeft gemeld. Pas volgende week wordt duidelijk of dat voor Halfords toch nog iets oplevert.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 En in Groningen begint vandaag de rechtszaak van een hoogbejaard echtpaar tegen hun gemeente Dantumadeel over huishoudelijke hulp. Het kabinet heeft besloten daarop te bezuinigen. Veel gemeenten vergoeden de hulp daarom per 1 januari niet meer. Volgens het echtpaar moet worden bekeken wat passend is in hun situatie. Hun advocaat verwacht dat een gunstige uitspraak voor veel mensen gevolgen heeft. Het weer. Kansen op voorstaande grond en op veel plaatsen is het nog mistig. In de loop van de ochtend is er kans op zon en het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Kedde Bakker van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag... ...staat tussen Drieberg en Knoop Lunette... ...vielen van vier kilometer na een ongeluk. De hoofdrijbaan is daar nog altijd afgesloten. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. En verkeer richting Rotterdam kan omrijden via Gorkum. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij harlingsveld Giesendam 5 kilometer. En vanuit Rotterdam naar Europoort op de A15 bij Spijkenisse 2 kilometer. A27 vanuit Utrecht naar Gorkum voor knoopend Lunetten, 3 kilometer. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij knoopend Rijnsweert 2 kilometer. Tot zover de Verkeersinformatie.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 All that I need, all I need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 all right but she's awake i'm up all night and nothing really matters nothing really matters Dominant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 We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 Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Het ritme van Zandvoort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 Ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. beat drops out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 Collided. Didn't mean to fall in love Last thing I was thinking of